Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Bij gevechten tussen het Nigeriaanse leger en een groep islamitische extremisten... zijn dit weekend zeker 185 mensen omgekomen. Het hebben de Nigeriaanse autoriteiten bekendgemaakt. De gevechten waren in de noordoostelijke stad Baga, bij de grens met Tjaad. Volgens het leger maakten de moslimstrijders gebruik van zware machinegeweren en raketgranaten. Ook zouden ze burgers hebben gebruikt als menselijk schild... Noorden van Nigeria is geregeld het toneel van geweld tussen de autoriteiten en moslimextremisten. Volgens stellingen van het persbureau EPI zijn er bij de afgelopen drie jaar ruim 1500 doden gevallen. Syrische militairen hebben in een voorstad van Damascus zeker 85 mensen doodgeschoten, zeggen activisten van de oppositie. De troepen bestormden de voorstad na vijf dagen van vechten tegen rebellen. Volgens de activisten is het een bloedbad waarbij ook vrouwen en kinderen van dichtbij zijn geëxecuteerd. Ooggetuigen zeiden tegen persbureau Reuters dat er mogelijk meer dan 250 doden zijn. Al tientallen lichamen op straat gezien en ook nog eens een groot aantal in geïmproviseerde kliniek. De gewonden zouden in bed zijn doodgeschoten. De berichten kunnen niet worden bevestigd. Onafhankelijke media zijn nauwelijks toegestaan in Syrië. In Rome is opnieuw gedemonstreerd tegen de herverkiezing van de Italiaanse president Giorgio Napolitano. Enkele duizenden Italianen liepen in een optocht van het parlement naar het Colosseum. Oh, zaterdagavond was er ook al een demonstratie ex comiek en politicus Beppe Grillo had opgeroepen tot de protestmars. Grillo vindt dat de gevestigde partijen een staatsgreep hebben gepleegd. Volgens Grillo is het nieuwe mandaat van Napolitano vooral bedoeld... om zijn beweging buitenspel te zetten. Grillo sprak zijn aanhangers maar kort toe in Rome. Er ontbrak een geluidsinstallatie en een podium. Het weer dan. Vannacht opklaringen, overdag veel zon, ook wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Ja, die is ook goed. Hè? Dat was Janice. Die waren vorige week mijn gast. Goed, dadadada. week van het luisterboek begint vandaag. En vanavond wordt bekendgemaakt wie de winnaar is van de Luisterboeken Award 2013. U had kunnen stemmen, nu niet meer. Het is weer uh, appels en peren vergelijken hoor. Want er zijn twee hoorcolleges genomineerd, twee kinderboeken, één non-fictieboek, vier romans en één keer poëzie. Maar het gaat om de stem, hè? de voorlezer. Want die krijgt de prijs. Nou, dat is best lastig oordelen. Want als het voorgelezen niet top is... Ja, dan wint die stem ook niet bij mij. Hoe goed ook gedaan. Nou, het is net zoiets als eh, ja, lichaam en geest. Hè? Die moeten samen in balans zijn. Zo is het ook met stem en inhoud. Goed. Nou, laten we beginnen met een uh, interessant hoorcollege. Uitgeverij Home Academy heeft echt een indrukwekkende catalogus opgebouwd... Hè, met superboeiende hoorcolleges. Nou, Die van Maarten van Ros. Die worden bij mij thuis echt verslonden en het uitgeleend. Dat mag duidelijk zijn. Maar er is natuurlijk ook uh, wel wat meer moois te vinden. Uh, misschien dan niet zo geestig en relativerend, maar altijd interessant en vaak erg leerzaam. Nou, dit jaar is het Hoorcollege over China uh, genomineerd: haar geschiedenis en de ontwikkelingen van het moderne China. Henk Schulte-Northold is sinoloog en jarenlang zakenman geweest in China. Nou goed, hier een fragment uit het allerlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 12 waarom China geen wereldrijk wordt. Een derde reden waarom China geen wereldrijk wordt... is dat er een grote etnische en culturele verdeeldheid is... binnen China zelf. Het land is een vergaarbak van volkeren, talen en culturen. Het noorden verschilt bijvoorbeeld heel sterk van het zuiden. De noordelingen zijn boeren, soldaten, veroveraars en bureaucraten. De zuidelingen handelaren, dichters en gokkers. Nog nooit is de stichter van de keizerlijke dynastie geboren ten zuiden van de Yangtze rivier. Iedereen in China moet Putonghua leren, de algemene taal. Want er zijn in China honderden talen en dialecten. Een Noord-Chinees kan geen woord wisselen met iemand uit Kanton. Aan het begin van de 20e eeuw werd overwogen om de gecompliceerde karakters... te vervangen door een alfabetisch schrift. Want voor een ongeletterde boer zou het tenslotte makkelijker zijn om 26 letters te leren... dan duizenden karakters. Toch werd deze gedachte al snel verworpen. Karakters zijn namelijk een beeldenschrift... dat, welk dialect je ook spreekt, iedereen kan lezen. En een fonetisch schrift mist die unificerende uitwerking... dat iedereen dan zijn Chinees schrijft zoals hij het uitspreekt. Weliswaar werden de karakters vereenvoudigd... maar verder is men niet gegaan. De verschillen tussen de Han-Chinezen en de niet-Chinezen... die voornamelijk in het westen van het land wonen, zijn nog veel groter. Van oudsher vallen Tibet, Mongolië en Xinjiang... binnen de invloedssfeer van het Hemelse Rijk. Maar etnisch, taalkundig en religieus zijn het totaal andere werelden. De Volksrepubliek lijkt dat te erkennen... door deze volkeren een autonome status te verlenen. Maar onder autonomie, dames en heren... wordt wel iets anders verstaan dan in het westen. Autonome gebieden worden in China met ijzeren hand geregeerd en de lokale overheid van zo'n gebied heeft veel minder bevoegdheden dan een Chinese provincie. Zo mag bijvoorbeeld de provincie Guanan voor een deel zijn eigen wetten maken, maar mag Tibet dat niet. Tibet, Xinjiang en binnen Mongolië beslaan bijna de helft van het Chinese grondgebied. Historisch gezien waren het onafhankelijke gebieden die de oppermacht van de Verre keizer in Peking slechts ritueel erkende. Tibet was eeuwenlang een boeddhistische theocratie... waarvan de Dalai Lama de wereldlijke en de geestelijke leider was. Het gebied werd in 1951 bij China ingelijfd... maar ondanks de overweldigende superioriteit aan wapens en mensen... aan de Chinese kant, smult het verzet door... en wordt de naar India gevluchte Dalai Lama... door de overgrote meerderheid van de Tibetanen... nog steeds erkend als de enige wettige heerser. Nou, die gaat niet winnen hoor, denk ik. Is inhoudelijk heel erg interessant, maar ja, best vermoeiend om te beluisteren, vind ik. Want hij leest het echt zo voor en dat luistert lastig. Het heeft wel, hij heeft wel een hele keurige, heldere stem, maar is gewoon geen goede voorlezer. Althans, niet goed genoeg. Nou, dan weer een schrijver die zijn eigen werk voorleest. Otto de Kat. Dat is het pseudoniem van uh, Jan Geurt Gaarland. Ik luisterde ook al naar zijn romans De Inscheper uit 2004 en de roman Julia uit 2008. En zijn laatste heet Bericht uit Berlijn. 2012 en is dat nu genomineerd. Nou, ik ben een hele grote fan van zijn boeken, want hij schrijft heel compact, helder, zonder franje, en mooie stijl. En zo leest hij het ook voor, hè? onopgesmukt, bijna ja, ingetogen, alles klopt. Nou, een bericht uit Berlijn, eh, daar is het eh, voorjaar 1941 en Oscar Oscar Verschuur is een diplomaat in het Zwitserse Bern. en Zijn vrouw Kate die werkt in een ziekenhuis in Londen. en Zijn dochter Emma woont in Berlijn met haar Duitse man, 1941. En dan brengt Emma een bericht mee uit Berlijn. Operatie Barbarossa, papa. 22 juni. Ze vallen Rusland binnen. Karel heeft de orde gezien. Emma had het hem in drie, vier zinnen verteld... of liever toegesist, gejaagd, geschokt, ontredderd. Ze vallen Rusland binnen. Het is definitief, zegt Karl. Karl Bielenberg, zijn schoonzoon... werkte op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn. De enige plek waar het verzet tegen Hitler en Ribbentrop... nog hier en daar stand hield. Oscar was in de jaren dertig aan de ambassade in Berlijn verbonden geweest. Kate en hij woonden in de Fasanenstrasse. Het waren de gelukkigste jaren van hun huwelijk midden in een opkomende zee van geweld en verraad. Emma had Karl ontmoet op een diner bij hen thuis. Oscar had het zien gebeuren die avond. Kate was zeer bezorgd geweest. Maar Emma en Karl leefden als nooit tevoren... in volstrekte harmonie, in het tumult van Berlijn. Vier dagen geleden waren Emma en Karl onverwachts in Genève geweest dienstreis met de baas van Karl Adam von Trott een uitzonderlijke missie waar Emma bij mocht zijn als secretaresse, de truc die ze al een keer eerder met succes hadden uitgevoerd Emma had haar vader vanaf hun hotel opgebeld en Oscar was direct met de trein uit Bern naar ze toegegaan en had hen onopvallend ontmoet tenminste, dat dacht hij maar was dat wel waar Nergens waren zoveel Duitse agenten als in Zwitserland. Toen Karl even van tafel was gegaan, had ze hem gemeld. Barbarossa noemde ze het dus, de barbare. Operatie Barbarossa. codewoord voor moord ongetwijfeld. En tegelijk een kinderachtige koketeer met oude mythen en legendarische helden. Super kitsch als het niet zo echt was. Emma had het bericht niet voor zich kunnen houden. In een paar woorden was het overgedragen aan haar vader... die ongetwijfeld zou weten wat hij ermee moest doen. Hij had de angst in haar stem heel goed gehoord. Net als het dwingende, onuitgesproken appel in actie te komen... Ja, maar dat in actie komen, dat lukt niet zomaar. Eigenlijk is Bericht uit Berlijn een, een reisverhaal... een literaire thriller, een familieverhaal... een psychologische roman, een liefdesverhaal... en historische roman, en dat alles in één. En toch helemaal in balans. Ik vind het erg mooi. Uh, maar gaat volgens mij ook niet winnen. Gewoon omdat er betere voorlezers zijn. Willem Nijholt bijvoorbeeld, maar ja, dat is dan ook een acteur. Hè? Dus ja, ligt dat hij zijn eigen brieven... die hij sinds 2004 aan Hella Hazen schreef... ja, over zijn Indische verleden, maar ook over zijn jaren aan het theater... en zijn ziekte, die hij maar moeizaam overwint. He, dat, die, uh, ja, dat dat goed klinkt. Het is gebundeld onder de naam Met Bonsend Hart. Nou, Ik vond het een genot om te beluisteren. Niet alleen vanwege die mooie stem, maar ook om... Ja, om alles. De eerlijkheid en tegelijkertijd het gekokketeer. Hè, die filijne tong. Hè. Soms dat afrekenen met vroegere dwarsliggers of ander theaterschuim. Mm, smullen. Zeker als je de theaterwereld een beetje kent. Nou goed, hier een leuk fragment. Eh, Willem is 23 en probeert toegelaten te worden op de Amsterdamse toneelschool. Dus op auditie. Ik liep als door dikke stroop wadend het cliché klopt door... achter de kwaaierug van Negerborn aan die de deur van het toneelzaaltje lokaal 7 al openhield en mijn naam en mijn adres afriep. Ja, die man deed werkelijk alles om je diep in de dalles te duwen. En ik moest even de pas erin zetten om niet als een slomer binnen te komen... waardoor ik, oh, ik weet het nog zo goed... met mijn voet tegen de drempel stoten en struikelend binnenkwam. Dat begon al goed, dus... Midden in het zaaltje zat ongeveer een dozijn mannen en vrouwen rondom een u-vorm van tegen elkaar aangeschoven tafeltjes. Aan het hoofd van deze u-vorm zat Ank van der Moer. Ik was niet voorbereid op de schok, het sterke gezicht ernstig, de kin vooruitgestoken een wagenwiel van een mosgroene hoed... met aan de rand een afhangende kante strook op het opgeheven hoofd. Alsof zij vanuit de hoogte haar oordeel over mij... uit twee priemende ogen in één blik... tjaf, als een pijl afschoot. En dat leek zelfs ook maar niet in de buurt van de roos zo te zien... Ik durfde niemand anders meer aan te kijken en wende de blik gauw naar Willy Pos, die me vriendelijk verzocht het toneeltje op te gaan en duidelijk eerst aan te kondigen wat ik had ingestudeerd om de examencommissie te laten zien. Dat rottige trapje midden voor het toneeltje, waar ik later menig een, ook leraren, vanaf heb zien lazeren, nou... Dat rottige trapje leek wel honderd meter ver... en ik had het gevoel alsof ik het in mijn broek had gedaan... en een nat spoor over de vloer trok toen ik erheen liep. Natuurlijk verstapte ik me al op het eerste treetje... en graaiend naar steun stommelde ik verder tot ik op het toneeltje stond... en eerst diep adem moest halen voor ik me om kon draaien... om de te bestormen muur van beoordelaars aan te kijken... Ik herkende nog Karovenijk, van Eyck, waar ik ook niet erg brani van werd. Je weet nog wel waarom. En keek toen maar hoog over de mosgroene kant de hoed... naar een punt ergens onder het plafond en ging staan voor de aanloop. Ik begon. Een gedicht van... Ja, Hella, en ik heb het op titel opgezocht, op internet... en verdomd, nee, verdomd, de dichter wordt vermeld. Karel van den Oever, getiteld Dinska Bronska. Zo begon ik. Na het uitspreken van de titel zag ik onder in mijn blikveld... een paar hoofden zich naar elkaar toedraaien. en bij de tweede strofe voelde ik al dat het een verkeerde keus was geweest... en probeerde door er meer gevoel in te gooien... te redden wat er te redden viel. Maar ik zag als het ware bij iedere zin die ik had uitgesproken... het pijltje op de graadmeter, een streepje zakken... en terwijl de zinnen van de rest van het gedicht automatisch uit mijn mond kwamen was ik in gedachten al bij de kerstpreek en vroeg ik me benauwd af... hoe ik me daar doorheen zou kunnen worstelen. Zo'n saai verhaal, daar hadden ze daar natuurlijk helemaal geen geduld voor. Ik zou het snel en zakelijk moeten doen, flitste door mijn hoofd. En ik was blij toen de jammerklacht van Dinska Bronska aan het slot was gekomen. Maar tijdens die laatste zin zag ik, weer in de onderkant van mijn blikveld... dat groenkanten wagenwiel langzaam naar beneden kantelen... En toen ik tot en met de punt achter het gedicht was uitgesproken en leeggelopen, zag ik dat het gezicht van Ank van der Moer was afgedekt door de kanten strook en dat zij in haar tas zat te rommelen. Ik ging dood. Ik kneep mijn ogen stijf dicht en stortte me op de vijf minuten monoloog, maar vergat in paniek en de haast om weg te komen fijn nog eventjes de aankondiging van die preek. En die preek begint zo in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen. Ik liet de woorden schallen door het lokaal, maakte het kruisteken en toen ik bij het woord Amen mijn ogen weer opende, zag ik nog net het donkergroene wagenwiel weer met een ruk omhoog kantelen en van onder de groene kantstrook het gezicht van Ant van der Moer tevoorschijn schieten als een grotesk masker. In ongeloof wijd open gesperde ogen, de mond een zwarte O van verbijstering. Alle hoofden hadden zich trouwens omhoog gekanteld. De spanning was om te snijden, maar ik had ze. Wat ik van ze had, of aan ze had, wist ik niet, maar dat gevoel van... Ja, hoe zal ik dat nou eens noemen, van macht hebben over iets... terwijl je intussen dood staat te gaan, dat gevoel. Een gevoel dat ik later wist te ontwikkelen en te gebruiken op premières... of als het werken moeilijk werd als gevolg van onrust in de zaal... of desinteresse voor wat je staat te doen op het toneel bij leden van de kast. Nou ja, als gevolg van wat dan ook... Er is zoveel dat storen kan, afremmen kan... zoveel oorzaken waar je soms geen enkele verklaring of reden voor kan vinden... maar die het werk op het toneel tot een hel kunnen maken. Maar toen, ik had ze. <tiedacht> U hoort, Willem leest voor, maar vertelt tegelijk. Hè? Je luistert naar zijn verhalen. Nou ja, Het is gewoon een goede stemacteur. Heerlijk boek, heerlijk voorgelezen. Dit zelfportret van Willem Nijholt en eerbetonen zijn moeder. Zou kunnen winnen. Dan een heel ander boek, Geert Mack's Reizen zonder John. Dat is een reisverslag, letterlijk door het Amerika van nu. En figuurlijk een reis door de geschiedenis en de literatuur van het land van de afgelopen 50 jaar. En Geert Mack gebruikte Amerika in de loop der jaren graag als spiegel van ons eigen land en Europa. He, kijkend naar de ontwikkelingen daar. Maar eh, dan kreeg hij een, een helder beeld van hier. Maar nu wilde hij echt naar Amerika zelf kijken. Wat was er veranderd ten opzichte van 50 jaar geleden? Dit verhaal is het verslag van twee reizen. één uit 1960 en één uit 2010. De ogen die Amerika in 1960 bekeken waren die van de schrijver John Steinbeck en van zijn hond Charlie. Samen trokken ze door het land in een groene GMC-truck, Rocky Nant. Het voertuig was vernoemd naar het paard van Don Quixote, want iedereen vond het een vergelijkbare expeditie. Een dwaze gepensioneerde ridder. die er eens een eentje op uittrok. om het land te bevrijden van woeste, bloedgevaarlijke windmolens. De ogen van 2010 zijn de mijne. Ja. John Steinbeck was in 19. Nou ja, goed, ja, het is genoeg. Want dat is de stem van Job Cohen, hè, die al heel wat mooie titels mocht inlezen. Waaronder Neschio, die uh, titels van Neskio en Elschot. Nou, dat deed hij adequaat, want hij is een geoefend voorlezer. Hè, omdat hij al jaren zijn door MS zwaar geplaagde vrouw voorleest. Maar voor die prachttitels vond ik hem toch vaak net niet goed genoeg. Want hij legt te veel klemtonen. En het irriteert me ook dat hij gekozen wordt uit, ja, volgens mij, uit verkooptechnische motieven. Oh, kijk, dit laatste boek wordt door de, voorgelezen door de burgemeester. Door de ex-burgemeester. Nou goed, maakt het ook allemaal niet uit. Hij is al lang geen burgemeester meer en hij kan prima voorlezen. Ik bedoel, zeker zo'n non-fictieboek als Reizen met John is. Hè? Het tolt je wel eens wat van de namen en de, van mensen en van alle plaatsnamen. Maar ja, dan moet je weer naar dat landkaartje kijken dat uh, in de cd-hoes is verwerkt. Nou, ik vond het in ieder geval twaalf uur lang boeiend. Misschien wint Job wel dit keer. Nou goed. Of toch Ramzi Nasser weer, eh, laten winnen. die maar liefst acht CD's vol eh, declameerde. met acht eeuwen Nederlandse poëzie. En hij, ook eh, opgeleid als acteur. die kan het bijzonder goed, tuurlijk. Eh, vaak helpt het rustig. Een goed voorlezen van een gedicht, het begrip ervan vooruit. Dat vind ik echt een enorme pluim, verdient hij zeker. Want het is een een geheel geworden. Nou, ik laat heel flauw misschien alleen iets horen van dichters van nu. Deze blijft zo prachtig, deze. Remco Kampert. Poëzie is een daad. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef. Dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denken aan volgende week. Aan een ander land. Aan jou. Als je oud bent. Poëzie is mijn adem. Beweegt mijn voeten. Aarzelend soms. Over de aarde. Die daarom vraagt. Voltaire had pokken. Maar genas zichzelf. Door onder andere te drinken. 120 liter limonade. Dat is. Poëzie. Of neem de branding, stukgeslagen op de rotsen is zij niet werkelijk verslagen, maar herneemt zich en is daarin poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood, jazeker, maar de dood is slechts de stilte in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering. Tja. Het volgende gedicht. Dat las Ko van Gemmer er al eens een keertje voor. Maar ik vind het zo mooi. Dus hier nog eens: Jan Arens. Ik schrijf gedichten als dunne bomen. Wie kan zo mager praten met de taal als ik? Misschien is mijn vader gierig geweest met het zaad. Ik heb hem nooit gekend, die man. Ik heb nooit een echt woord gehoord. Of het deed pijn. Om pijn te schrijven heb je weinig woorden nodig. Nou, tot slot nog een, een toegankelijk gedicht van Simon Vinkenoog. Simon Vinkenoog. wolk. Volk. Ik groeide op in volksbuurten, als volksjongen. Ik bezocht wekelijks het volksbadhuis. Ooit had ik wel eens in een volksgaarkeuken... en af en toe in de volkenbond bij het Antropodoc. Op de Albert Kuipmarkt bezoek ik graag een volkskoffiehuis... waar ik luister naar volkswijsheid uit de volksmond. Mijn moeder was volksvrouw en leed aan volksziekte of woede. Schoonhouden, voeten vegen, wat moeten de buren wel denken... Ik wierp wel eens een blik in een krant die zich het Volksdagblad noemde. En een van de kranten die ik lees heet de Volkskrant. Ik weet niets van volksaard of volkseigen. Ik ben geen volksmenner of volksschrijver en speel in geen enkel volkstheater. Ik ben niemands volksvertegenwoordiger, spreek namens geen enkele bevolkingsgroep... en schrijf dit in mijn volkstuin in het Nederlands. De taal van het volk waartoe ik behoor. Volk, is daar iemand? En dan tot slot mijn persoonlijke favoriet. Uh, nee, nog niet. Uh, dat is zeker niet uh, Arthur Chapin, die ook genomineerd is met zijn laatste roman... maar buiten is het feest. Arthur is ook uh, als acteur geschoold en kan echt... Prachtig voorlezen, daar niet van, want ik heb hem al vaak geroemd. Hè. Een schitterend gebrek bijvoorbeeld, dat boek uit 2003 over Casanova en zijn eerste geliefde, die hij dan later weer als hoer tegenkomt in het Amsterdam van de 18e eeuw. Oh, nou, heerlijk als luisterboek. Of uh, De Overgave uit 2007, het verhaal van een Amerikaanse pioniersvrouw uit de 19e eeuw. is ook echt een heerlijk luisterboek. Maar deze laatste titel, nou, ik kom er niet doorheen, zeg... ligt ook aan het onderwerp. Soms, heel gek, heb ik even helemaal geen zin in seksueel misbruik. Begrijpt u? Nou goed, Arthur Japans voorleesstem verdient bekroning. Maar niet voor dit boek, wat mij betreft dan, hoor. Daarom laat ik hem ook lekker niet horen. Uh, en de twee genomineerde jeugdtitels, die laat ik ook niet horen... Nou ja, eentje dan toch even, want actrice Lies Vissendijk... die uh, maakt wel iets erg moois van uh, het Gruffalo-luisterboek. Mooi aangekleed met muziek en geluidjes en stemmetjes. Kent u het verhaal? He, een muis die zijn vijanden, de vos, de uil en de slang... eerst afschrikt met een imaginaire monstervriend, de Gruffalo... die dan opeens later echt blijkt te bestaan. Nou, de Gruffalo is een prentenboek uh, van de Engelse uh, Julian Donaldson... en het is getekend door Ex Axel Scheffler... En na nou, zijn wereldwijd succes, hè? het is voor kids vanaf drie jaar. Nou, hier een klein stukje. Hier ontmoet de vos de muis. Jij hebt zeker wel honger, kleine muis. Wil jij soms wat eten bij mij thuis? Beste vos, normaal zou ik zeggen graag. Maar ik eet bij de Gruffalo vandaag. De Gruffalo? Die ken ik niet. Oh, nee? Nou, wacht dan maar tot je hem ziet. Slachtanden heeft hij. En vlijmscherpe klauwen. En knarsende kaken. Alles We hebben een afspraak hier, in het bos. Oh ja, hij houdt erg van geroosterde vos. Geroosterde vos? Eh, um, ik moet er vandoor. Tot ziens, kleine muis. Het beste hoor. <lacht> Lachte de muis. Hij Oh. Nou, het lijkt mij geen ramp om kind van, uh, van Lies Vissendijk te zijn. Leuk toch, hoe ze dat doet. Uh, Jack Woudersen die leest Juttetje Tim van Paul Biegel voor. Doet die aardig hoor. Geen winnaar, vind ik. Nou, en één genomineerde heb ik nog uh, helemaal niet beluisterd. Want dat is het Hoorcollege van. Nou ja, ik heb wel een stukje geluisterd. Het Hoorcollege van professor Dr. Jelle Reumer over het ontstaan van dier en mens. Nou, toch even een stukje uit de inleiding die al genoeg prikkelt om uh, verder te luisteren. Ik ga dus praten over de evolutie van gewervelde Dieren, hè? dus van vissen en amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren. En het is een ongelooflijk veelomvattend onderwerp... waar je eindeloos over kunt doorpraten. En je moet dan toch ergens beginnen. En ik dacht uiteindelijk staan we als wetenschappers in de 21e eeuw... op de schouders van giganten uit het verleden. En wat zou er nou aardiger zijn dan te beginnen... met een echt grote geest uit de 20e eeuw. En dat is dan geen... Evolutiebioloog, dat is de beroemde Britse politicus Winston Churchill. Aan hem wordt de bekende Creten-aforisme toegeschreven... dat wie jong is en niet links geen hart heeft... en wie oud is en nog altijd links geen hersens heeft. Over de politieke juistheid van deze one-liner ga ik het niet hebben. Je kunt het ermee eens zijn of niet... En ik heb ook helemaal geen verstand van de psychologie die daarachter schuil gaat. Hoewel natuurlijk een zekere vorm van verrechtsing... wel een beetje een menselijk trekje schijnt te zijn. Nee, waar het mij om gaat is de interessante constatering... dat Winston Churchill hier twee onderdelen van onze menselijke anatomie gebruikt... om zekere vormen van onze geestesgesteldheid mee aan te duiden. Dus wie geen hart heeft is kil, is meedogenloos, is liefdeloos. En wie geen hersens heeft, die is natuurlijk gewoon dom of inzichtloos. En er zijn natuurlijk hele oude, eeuwenoude noties... die ten grondslag liggen aan zulke gedachten. Dat zijn noties die ervan uitgaan dat de, de hersenen... de zetel zouden zijn van het verstand. En dat het hart de bron is van de liefde. En dat eerste klopt, zo weten we nu, en dat tweede natuurlijk helemaal niet. Want het hart is gewoon een spier, een holle spier... die ons bloed rondpompt en verder helemaal niks kan. Goed. En dan eindelijk die favoriet van mij, die ik al aankondigde. Sees van Ede, ja. Nou, al eerder maakte hij mij verslingerd aan het werk van de Japanse schrijver Haruko Murakami. Waar ik eh, als boek niet doorheen kom, maar als hij het voorleest. He, al eerder las hij je voor Norwegian Wood. Nou, ik was helemaal verkocht. Sees van Ede, die heeft iets, ja, iets bijzonders in zijn stem. Ik weet niet wat het is. Ik heb steeds het gevoel dat hij, eh, dat hij een geheim kent. Dat hij graag met je wil delen. Je hoeft alleen maar door te luisteren. Ik kan het nooit in woorden vangen. Maar het stroomt ergens tussen die woorden door. Shoot, ik weet echt niet hoe ik het beter kan verwoorden. Nou, feit is dat ik Murakami nog steeds niet lees, dus... maar alleen beluister. Als C's het voorleest dan, hè? Nou, hij is genomineerd voor het voorlezen van zes korte verhalen... onder de titel uh, Na de aardbeving. Verhalen over de psychologische gevolgen... die een aardbeving beving teweeg kan brengen, hè? Of, of die nu, nu net naast je gebeurt, of heel ver weg... De verhalen zijn soms grappig, soms absurd of, of surrealistisch. En ik vind ze vaak erg ontroerend. Vooral dat surrealistische aspect, dat weet die stem van, uh, van uh, Cees heel vaak precies te treffen. Nou, hier is een fragment, je ja, moet gewoon eventjes naar die stem luisteren, want dat is een beetje raar. Een, een fragment uit het tweede verhaal getiteld Landschap met strijkijzer. Het was kort voor middernacht toen de telefoon ging. Junko zat tv te kijken en Keeske speelde in een hoek van de kamer op zijn elektrische gitaar. Koptelefoon op, ogen half dicht, hoofd heen en weer zwaaiend. Blijkbaar repeteerde hij een snelle passage, want zijn lange vingers repten zich met grote vaart over de zes snaren. Het gerinkel van de telefoon drong duidelijk niet tot hem door. Junko nam aan. Lag je al te pitten? vroeg de dunne stem van Miyake met zijn Kansai-accent. Nee, nog niet, antwoordde Junko. Ik ben op het strand... en je breekt hier je poten over het drijfhout. Dat wordt een kanjer deze keer. Kom je? Goed, zei Junko. Ik trek even wat anders aan... en dan ben ik er in tien minuutjes. Junko wurmde zich in een maillot... stapte in een spijkerbroek... trok een kooltrui over haar hoofd... en stopte een pakje sigaretten in de zak van haar wolle overjas. Portemonnee... Lucifer's sleutelring. Ze gaf een schopje tegen Keesekes rug. Die rukte in allerijl zijn koptelefoon af. Ik ga naar het strand. Een vuur bouwen. Keeske trok een gezicht. Weer met die oude lul van een miak, zeker? Zei hij. Doe niet zo stom, zeg. Weet je wel dat het februari is. En het is twaalf uur, goddomme. Wie gaat er nou midden in de nacht naar zee om fikkie te stoken? Nou, Jij hoeft toch zeker niet mee? Ik ga wel in mijn eentje. Keeske zuchtte diep. Oké, okay, oké, okay. je krijgt je zin. Ik ga wel weer mee. Wacht even, ik ben zo klaar. Hij zette de versterker uit, trok een broek en een sweater aan over zijn pyjama en ritste zijn donsjek helemaal dicht tot aan de kin. Junko wikkelde een warme sjaal om haar nek en zette een wollen muts op. Jij ook met je bevliegingen? Wat voor lol is er in Jezus' naam aan een kampvuur, mopperde Keeske... terwijl ze de weg naar zee afliepen. De nacht was koud, maar er stond geen zuchtje wind. Als je je mond deed om iets te zeggen, kwamen de woorden er bevroren uit. Wat voor lol is er aan Pearl Jam? Behalve dat ze een hoop herrie maken, kaatste Junko terug. Pearl Jam heeft meer dan 10 miljoen fans over de hele wereld. En over de hele wereld hebben kampvuren al meer dan 50.000 jaar fans. Dat is waar, gaf Keeske toe. En als Pearl Jam al lang en breed ter ziele is... zullen er nog steeds kampvuren bestaan. Dat is ook waar. Keeske haalde zijn rechterhand uit zijn jaszak... en legde zijn arm om Junko's schouder. Maar weet je, Junko... Wat er 50.000 jaar geleden is gebeurd of wat er 50.000 jaar in de toekomst gaat gebeuren, dat interesseert me allemaal geen zier, geen ene lor. Nu, daar draait het om. Morgen kan het al met de wereld gedaan zijn. Wat zal je dan zorgen maken om de toekomst? Waar het om gaat is of je nu je buik vol kunt eten en hem nu overeind krijgt. Waar of waar? Ja, nou, voor mij een winnaar, maar ik, ik denk niet dat hij het wordt. Het is ook best wel, wel, wel typische literatuur, hè? die uh, murakami. Nou, ik, ik heb geen idee. Vanavond zullen we het weten. Luister naar Kunststof hè, van de NTR hier op Radio 1 en u zult het horen. Daarmee is dan de week van het luisterboek 2013 helemaal officieel van start gegaan. Nou, we vieren dat ook met straks deel 3 uh, en 4 van de hoorspelserie Michael Strogoff, de courier van de Tsaar. En uh, dan maar hopen dat u afgelopen vrijdagnacht of zaterdagmorgen naar uh, woord.nl van de VPRO op deze zender geluisterd hebt. Want daar zijn deel 1 en 2 uitgezonden. Nou ja, ik zal hem straks wel even uh, samenvatten. Uh, verder nog even melden dat de heer Leo Blokhuis het luisterboek uh, geschenk heeft gemaakt. Een soort muzikaal hoorcollege en toch. Ook wel een persoonlijk portret van deze domino's, nee zoon... Hè, die die popprofessor werd. Met aanhalingstekens graag dat laatste. Hij vertelt er hierover. Een, een, een muzikale geschiedenis van Berlijn. Beginnend in de Weimar Republiek in de roerige jaren 20 en 30 daar. Met een heftige breuk in de oorlog. En dan wat er, wat er met name in die periode daarna gebeurt in de, in de Berlijnse muziek. En de Duitse muziek soms ook iets breder. Maar Berlijn is een mooi beeld daarvoor. En het grappige is dat heeft een, een grote invloed op... Op de ontwikkeling van de popmuziek gehad. En dat komt uit een bron die totaal niet rock and roll is. Dus die niks met die vermenging van de Afro-cultuur en de Europese muziekcultuur te maken heeft. maar die echt uit een heel ander vat tapt. <laughs> dat is eigenlijk wel grappig. Ik, ik ben heel groot fan van Heroes van David Bowie. en ik ben een heel groot fan van Radiohead. En in allebei die bands hoor je bijzondere dingen die, die je niet helemaal kunt verklaren. vanuit de traditionele ontwikkeling van de rock and roll. En als je daar meer over gaat lezen, dan kom je erachter dat daar experimentele invloeden in zitten. En eigenlijk de bron van heel veel elektronisch experiment ligt in Duitsland. Dus via dingen waar ik fan van ben, ben ik op dat spoor gekomen. En het grappige is dat als je dan echt intensief gaat zoeken... dat je via Kraftwerk die hele experimentele Duitse elektronische muziek in gaat, dan ga je daar ook van houden. Dat is zo. Ik ben niet vanzelf een elektronica-liefhebber... Maar als je de lijntjes volgt, dan krijgt alles betekenis... waardoor die muziek gewoon veel interessanter wordt. En dat vind ik heel leuk. Dat vind ik voor mezelf heel leuk. Dat vind ik een verrijking van mijn eigen muzikale idioom. En als dat voor mij geldt, dan zijn er vast meer mensen bij wie dat zo zou kunnen gaan. Dus het is een soort aanmoedigen van mensen om over hun eigen muzikale horizon heen te kijken en hele nieuwe terreinen te openen. Hoop ik. Ja, ik bedoel, het kan ook de andere kant op werken. Dat mensen vanuit elektronica juist heel erg in de elektronica zitten. En misschien alweer geïnteresseerd zijn in die fusie die met rock en roll heeft plaatsgevonden. En juist de omgekeerde route. Uh, als ik uh, bewandelen. D dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Ja. het voorstellen. Ja. Ja, <laughs> nou, het grappige is, als je hiermee bezig bent... dan, dan, dan kijk, ik ben echt een liedjesman. Gitarre, singer, songwriters, West Coast, soul. Uh, maar als je hiermee bezig bent, dan krijg je zelf... techno krijgt een plek die heel duidelijk is... en die het ook uh, ja, voor mij betekenisvoller en dus mooier maakt. Nou, tot zover Leo Blokhuis over het luisterboek geschenk 2013 dat hij maakte. Hè? muzikaal hoorcollege. Ik moet zeggen dat ik hem uh, hier, wanneer hij uh, voor de camera vertelt... en over dat, hoorcollege, hè, over dat hoorcollege, dat het eigenlijk prettiger luisteren is... dan naar het hoorcollege zelf. Wanneer hij uh, dat alleen maar voorleest. Het is toch wat dooier. Echt waar, mensen. Goed voorlezen is een vak. Ik probeer het ook wel eens, maar ik ben ook geen winnaar. Nou, even muziek nu. Hè, uit mijn eigen familiearchief. Terug naar 1970. Misschien kan meneer Van Lier een liedje zingen. <lacht> Alle eentjes zwemmen in het water, alle eentje... Nee, wacht, sorry, opnieuw. Alle eentjes zwemmen in het water, balderol dra. Nou meneer, dat was prachtig zo. En dan oma. oma. Hebt u niet gezien? Je n'ai pas vu, ma petit hondje est perdu. Het is gelopen dans la rue, met een stertje toe. <laughs> Oma, oh, dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Niet klappen! Ja, oh, ik zie ons nog even zitten. En oma, mijn oma uit Antwerpen, die, die durfde dan niet hard te zingen met een stertje in onze ku. Aan zijn kont dus. Nou, hartstikke leuk. Ah, leuk om mijn vader weer te horen. Ook alweer twintig jaar onder de zoden. Goed, het mysterie van Emily gaan wij spelen. Uh, Jan Emoos heeft een tekst geschreven. En u moet raden over wie of wat het gaat. En dan krijgt u een leuk prijsje. Ik heb uh, weer leuke lampjes gekocht. Ik weet niet of die dan uh, nu al eruit gaan. Maar uh, ik zou zeggen... Uh, moet u daar bellen, 0800-1121. Uh, ik zou zeggen, start all the tape. Ja, Goed, wat zijn nou eigenlijk echt Nederlandse tradities? Koffie met een koekje? Kaas in plakjes? Het is moeilijk om in je eigen culturele spiegel te kijken... en er iets eigens uit te halen. Maar ja, we doen een poging. Als die Amsterdamse grachtengordel een beetje staat voor de Nederlandse aanpak... Ja, dan zien we dat er al een, uh, dat we al een paar eeuwen geleden een gewoonte van maakten... om zoveel mogelijk gebouw op zo weinig mogelijk vierkante meter te persen. Voor het liefst niks zoveel mogelijk binnenhalen. Uh, oh nee, ik zeg het niet goed. Voor het liefst niks zoveel mogelijk binnenhalen, ja. Zijn we goed in. En dat heet handelsgeest. Maar verder, ja, oké, okay, we zijn handig met dijken en zo en, en bagger. En we willen... Alles vangen in degelijke regels. En we zijn veel beter dan de rest, hè? Zoiets dus. Ja, het is niet anders. Nou, volgens mij kan je het nu niet weten, hoor. Maar 0800-1121, bel vooral, ik En we gaan naar luisteren. oh ja, dat duurt ook maar een minuutje. Dat, is, uh, dat komt van, uh, uh, van een film, die gaat pas in juli draaien. Blanca Nieves, is een Spaanse versie van Sneeuwwitje. Zwart-wit, geen gesproken woord, wel wat zang. Ik vind het een fascinerende film. Nou, dat is ook wat. Nou, dan doe ik het tweede fragment voorlezen. Um, zet 30 Nederlanders en pak weg dertig uh, Britten in een café. Geef ze allemaal een biertje en start daarna een wedstrijd in zingen. Om de beurt mag het gepeupel een gezang aanheffen. Nou, binnen de kortste keren zal een pijnlijk verschil hoorbaar worden... Dat verschil uit zich in de omvang van het repertoire. Want wij hebben helemaal geen repertoire. En bovendien vinden we zingen eigenlijk een beetje raar. We zingen het liefst half mompelend ergens achteraan. En daarom hebben we ooit André Hazes uitgevonden. En daarna bij gebrek aan André, de toppers. Kortom, die Britten maken ons helemaal in. Geeft niks. Je moet leven leren leven met je beperkingen. 0800-1121, volgens mij weet je het nu. Kunnen jullie het allemaal weten? Uh, wat gaan we luisteren? oh ja, nog zo'n stukje. Uh, het is maar 47 seconden om op te bellen. Dus opschieten dus. Dat was ook weer een stukje uit uh, de film Blanca Nieves. Een uh, compositie van Alfonso de Bilalongo. Goed. Um, wie ga ik nu aan de telefoon nemen? Uh, eerst Ed. Ed. Adeline. Ed, hoe is het met je? Goed. Ja? Ja, ja, ja. Ik had straks al je gebeld. Jullie waren in gesprek. Je zegt ik heb geen bellers. Dus ik denk... Oh, nou ja, ik... ja, stom is dat, hè? Ik begrijp ja. dat ook niet. Heel veel mensen zeggen, nou, ik kom er nooit doorheen. Ja, en dan gaat hier helemaal geen telefoon over. Dus dat ja, is echt... Ja, ja. Ik nou, ja. had, na, dan kreeg ik de tweede aanwijzing dan heb ik het gewijzigd. Maar ja, dat mag ik niet meer doen. Dus ik ga zeggen wat ik oorspronkelijk zei. Wat hoor, wat hoor ik nou, de klok? Ja, dat is iets voor hier, hoor. Ja. Die slaat ja. om het kwartier of zo? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dat is iets, hij loopt echt uh, anderhalve minuut voor. Ik heb er twee die voor lopen. Ik ga de dag nog eentje slaan. Oh. Nou, Oké, okay. ja heel gezellig. Ik half van klokken. Ja, dat begrijp ik. Ja, ik ook niks aan doen. Nou, Ed, wat denk jij dat het is? Ik dacht dat het cool beginnedag was. Ja, en, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat is, Het ziet wel. Dat is niet nog, goed. Nee, dat is niet goed. Je bent. <laughs> nee, nog warm. Nee, je mag dan het dan niet zeggen. Je mag het niet nee, zeggen. Nee, ik zeg het ook niet. Ik zeg het ook niet. <laughs> dus we hebben ook even gewoon kort vertellen? Ja, ja, vertel. Ik dacht altijd, wat heb je weekend gedaan? Ja. Ik was gisteravond naar een concert geweest met Rob de Nees. Oh. Nou, ik moet zeggen, voor 70 jaar nog knap hoor. Ja, ja. ja. Ik vind van, uh, die kan er nog heel wat van. Ja, was jij een fan altijd? Ja, wij gaan elk jaar meestal. Hij ja. was nog deze keer in de Stadschouwburg hier in Nijmegen. Ja. Maar, verdomd zeg, uh, al die oude liedjes weer, maar ook hele goeie. Hij ja, had tegenover ook Engelstalige. Echt waar? En hoe doet hij Edith dat? Elvis Presley, you are always in my mind. Je doet right. ja, en ja. Dit, dit, dit zo Best goed, eerlijk waar. Je, je kunt zeggen, als je fan bent, dan, dan, ben je, dan ben je een beetje chauvinistisch. Maar toch, eerlijk gezegd, nee, je doet het toch goed. Je hebt een goede stem nog. Oh, wat leuk. God, ja. is het laat geworden. Heb je daarna nog... wat twaalf, dan gaan... gaan we eventjes nog iets drinken. Ja, dus, tuurlijk. In de foyer en dan gaan we naar huis. Ja, oké. Okay. Ja, dat was leuk hoor, echt waar. Nou, hartstikke goed dat je geweest bent. Goed. De nou. Volgende kandidaat meer succes, he? Ja, oké. Okay. Hey, fijne weken, Dag. dag. Adelien, Nou, uh, dan gaan we naar Terneuzen, denk ik. Klopt dat? Yep. Daar komen we aan in Terneuzen. Hallo, heel persoon. Hallo. Goh, ben je nog laat wakker, Jenny? Ik denk, je bent vast onder zeil. Nou, ik lig wel onder zeil, maar ik uh, moest gewoon wakker blijven. Oké, okay, goed. Nou, uh, ik zie wat jij denkt dat het is, dus ik ga even het laatste fragment uh, voorlezen. Huh? Oh nee. Ja, blijf, blijf hangen. Goed, komt ie. <laughs> We zeiden dus, uh, je moet leren leven met je beperkingen. Welke verlichte geest komt, om, komt ondanks ons dan op het idee om ons allemaal melodisch iets te laten brullen? Wat is dat? Is dat afkijkgedrag? Wat huli kunnen, kunnen wij ook. We vrezen het. Sland's beste tekstschrijvers worden aan de klus gezet. De meest superieure componist verdiept zich in de materie. Er zal gezongen worden. Fadori, wat een groot feest is nakend. En dan is het eindelijk zover. Het volk krijgt zijn verdiende tekst. Wij halen er één zin uit. De dag die je wist zou komen is eindelijk hier. Herhaling. De dag die je wist zou komen is eindelijk hier. Nou ja, de muziek zegt alles. Is een slogan van een uh, publieke radiozender. Ja, inderdaad. Nou ja, zeg het maar. Het koningslied. Ja, het was... Uh, ja, het, was, het lag wel heel erg voor de hand. Ik moet je zeggen dat... Um, uh, Jan uh, meldde mij vandaag na al die commotie. Hij had geen idee wat het allemaal uh, zou losmaken. Want hij had deze tekst al geschreven. Ik geloof uh, vrijdagochtend vroeg. En uh -huh. hij, hij schreef mij dit. Moet je luisteren. Ado, toen ik de Emily van deze week schreef, wist ik nog niet dat er zo'n storm van protest zou opsteken. En dat componist Eubank de handdoek in de ring zou gooien. Bang voor nog meer imago-schade, denk ik. Dit past niet in zijn wereldje van nepromantiek. Met titels als Kon ik maar even bij je zijn? En Binnen. En nog meer eh, waterverftekstjes. Nou, Lennart Nijg, kom terug. Kortom, Emily is een beetje ingehaald door de actualiteit. Afgezien van een heleboel uh, prachtreacties... die van Wim Daniens, Daniels bij uh, Pauw en Witte van... man, vond ik de mooiste... vond ik die van Rutte enorm veelzeggend. Die zei... het lied staat op 1. op de iTunes Download Top 10... en de klant is altijd koning. Nou, daar word ik nou... Pissig van. Nee, meneer Rutte, in de wereld van kunst en cultuur is de klant niet altijd koning. In die wereld geldt niet de wet van de kruidenier. Daar kijken we niet meteen naar omzet en winst. Daar kijken we naar de verrassing, naar creativiteit, naar genieten of schrikken of welke emotie dan ook. Als de klant koning geweest zou zijn, dan was Van Gogh een grote nul geweest. Want hij had helemaal geen klanten, meneer Rutte. En zo zijn we weer thuis en hebben we dus te maken met een overheid die alleen nog maar denkt in termen van financiële winst of verlies. We gaan ons deze tijd nog lang heugen, vrees ik. Het was getekend, Jan Emaus. En ik ben het helemaal met hem eens. Jij ook? Jan was boos. Ja, Jan was boos. Maar heb jij mijn e-mail gehad? Uh, ja, ja, de, ik, ja, maar weet je, ja, ik heb je e-mail gehad, maar ik kreeg hem niet, uh, niet open hier. Maar dan moet ik nog eigenlijk doen. Nou, dan dat... moet je gewoon. Op Omroep Zeeland... Ja. Eubank uh, uh, intypen. Ja. Daar is er een nieuwsitem... Ja. Van 14 maart. Ja. Want toen Eubank zijn melodie bekend maakte... Ja. Toen heeft Surrender... bekend gemaakt dat, het, dat die melodie gejat was. Oh ja, dat, dat... Ja, ja, ja, ja. Ja. Er is maar één toon... Als je het op de gitaar speelt, die Jubank ja. eraan heeft toegevoegd. En voor de rest is het een oud nummer van Surrender. Ja, nou weet je, ik ben er helemaal klaar mee met het hele Koningslied. Ja, maar hij kan wel terugtrekken. Maar volgens mij was hij... Die jongens hadden wel gezegd dat ze er geen werk van zouden maken. Ja. Maar volgens mij was hij toch wel even bang voor een... Uh, voor een Plagiaat. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, het is... En dat kan uh... hij wel terug gaan trekken. Maar als rechtgeaarde Zeeuwse zeg ik van het was een lied. Een Zeeuwsch Oké. Okay. Ja, van de groep Surrender. Ja, oké. Okay. Nou goed. En hoe uh, doen we even iets anders? Ja? Ik was vanmorgen van tien uur. Ja? Vanmorgen, of ja. gistermorgen. Tot half zes in mijn hof. Oh, wat heerlijk. Ja, Het ik ben. was geweldig. Ja, ik ben stinkend jaloers op jouw, op jouw volkstuin. Die, die, dat wordt volgens mij een paradijs. Ik ga... Er zijn al nou drie knoflooks omhoog gekocht. Oké. Okay. <laughs> Hartstikke goed. Ja. Ja, dat is het enige wat, wat bij mij ook altijd lukt. Of althans, dat doet die man van me, want die heeft groene vingers. Uh, uien, knoflooken, aardappelen. Dat hebben we elk jaar. Maar nu, hij ging, uh, nu uh, de tomaten hij heeft ook een kas gebouwd. En hij, de tomaten gingen de grond in. Dus okay. ik ben heel benieuwd. Nou. Dus dan gaat het toch lukken. Ik hoop het. Hé, hey, lieve Jenny, ik ga afsluiten, want ik ga een plaatje draaien uh, van Dusty's 2, Die komen hier binnenkort weer te gast. Hij heeft een nieuw album uit. Hé, hey, fijne okay. nacht nog. Doei. We mailen. Doei. Er nog iemand gebeld. Met wie heb ik het genoegen? Geri Algra Appel. In Worken. Oké. Okay. In is... Ja, wat ben je laat wakker Geri? Nou ja, ik heb vannacht wat van slecht geslapen. Nou, en ik wilde ook voorstellen het kronisch lied... maar ik kwam er niet doorheen, hè? Ja, ja, ja. Maar wat ik nou voor wilde stellen... in naam van Oranje, doe open de poort... Ik ben 75 en dit heb ik nog op de lagere school geleerd. Ja, hoe ging het ook weer? In naam van Oranje, doe open de poort. En, ja. dan, en hoe ging het verder? Ja, ik weet het niet precies. Nee. Ik, die zin ken ik ook nog wel. Nou, ik vond het voorstel van uh, de groentevrouw ook wel leuk, hè? Uh, uh, ja. Van je r r r rijdt de koning ja. naar de kerk. Van je 1, 2, ja. Ja. Ja, ja. Dat hebben ik ook al op een lagere school ja. geleerd. Dat, ja, ik... dat op het schoolplein. Ja, hoe, hoe begon het ook alweer? Weet ik ook niet meer. Nou, en dat heeft trouwens Jan Emoes wel goed gezegd, hè. Want we hebben wij... Nou, ik zou zeggen, geen het maar repertoire. Door aan wijers. <laughs> ik zal het doorgeven van wij. want dat is de baas van het comité, hè? ja daar oeh. zeg bent u, bent u <laughs> uh, koningsgezind of meer republikeins? nee koningsgezind. ik moet er toch niet aan denken dat we elke vier jaar balken moeten kiezen. <laughs> nee dat lijkt me ook helemaal niet. van mijn mee. leven niet. nee nee nee. En, nee nee nee. Uh, en, uh, en ja dit stelletje uh, uh, Willem Alexander en Maxima. ja prima. Ja. Ik heb toen de hele woensdagavond heb ik voor gezeten van half negen tot tien. Ja. He? Ja. En uh, nou ja, ik vond niet, niet af en toe da dat ze niet zoveel zeiden. Hij, in elk geval. Maar och. Ja. ja. Maar dan beginnen ze ook weer te, te, te zeuren over Mozambique. Nou, dat vind ik dan uh, eigenlijk niks. Dan denk ik, nou ja... Dat is een, hoe noem je dat, een gepasseerd station, hè? Ja, dat vind ik ook. Nou, het is... Ja, dan, dan vind ik, daar, daar kan ik niet helemaal tegen. Nee, dat begrijp ik, nee. Dus ik steun hem van harte. Ja. En ik ben, mijn man zei, ja, die zes jaar terug overleden... en die ja. zei altijd, ze, dat was ik, ze is een beetje linksig. Een beetje linksig? Is dat Fries? Linksig. Vries? Uh, linksig. Ja. Hij komt over, vroeger was hij CHU... En later CDA. En ik heb wel GroenLinks gestemd en PvdA. Oké. Okay. Dus dan zei hij tegen zijn buren of weet ik wie... Ze is een beetje linkser. Je op zijn vries zelf. <laughs> nou, wat hartstikke goed. Ja. Nou, ja, oep. maar oep. ik ben wel... Uh, Wacht even, mijn de telefoon gezien. valt af. Wacht even, hoor, ik hoor niks meer. Ja, zo ja. <laughs> dat heeft natuurlijk niks te maken met het Koningshuis. En dat was Beatrix tenslotte ook wel, hè? Watte. Uh... Ik heb het even gemist, want mijn koptelefoon viel af. Wat zei je? En, uh, nou, Beatrix, die was ook wel een beetje links, hè? Denk je? Ja, ja. Ach. Ja, met een kersttoespraak. bewijzen van spreken. Oké, okay, nou goed. Ik ga nog een lekker plaatje draaien. Ik wens u nog uh, een goede nacht. En bedankt uh, dat je gebeld hebt met deze mooie tip. Je gaat uh, tot zes uur door, hè? Ik ga tot zes uur door. Nou, ik zou zeggen nog een goede nacht. Ja. Hetzelfde. En uh, bedankt voor de gezelligheid. Ja, Oké, okay. dag. Uh, Charles Bradley, de man die uh, eindelijk uit de schaduw van James Brown is gestapt. <tied> Couldn't look away from me.